630-01, die zit er net niet in. 630-50, Verwij wordt daarmee tweede. En met 631-14 wordt Wouter Rol de heuvel derde. En na de eerste dag van het EK Allround gaat Jan Blokhuis aan de leiding voor Koen Verwij en Ivan Scobrev. Een mooi podium is dat. We hebben het nieuws eventjes uitgesteld. Dat zult u begrijpen. Want hier wilden we natuurlijk op Radio 1 live bij zijn.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 Gedoofpartner PVV is tegen een nieuwe missie. PVV-leider Wilders noemt het een slecht besluit. Hij vindt dat Nederland genoeg heeft gedaan in Afghanistan. Van de oppositiepartijen zal de PVDA de missie zeker niet steunen... nu er ook militairen naar Afghanistan gaan. En D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben hun standpunt nog niet bepaald. D66-leider Pechtold en groenlinks fractievoorzitter voorzitter Sap... willen eerst een hoorzitting met deskundigen. Pechtold zegt dat wel aan een aantal voorwaarden van D66 is voldaan... maar er zijn ook dingen die hem niet bevallen. Ook Sap is bereid serieus te bekijken of Nederland een bijdrage kan leveren. De woordvoerder Voor de Wind van de ChristenUnie... wil het besluit onder meer beoordelen op de veiligheid van de Nederlanders. Verder wil de partij dat de missie niet uit ontwikkelingsgeld wordt betaald. Zojuist is bekend geworden dat het opgevangen bluswater bij het rampterrein in Moerdijk kankerverwekkende stoffen bevat. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het waterschap Brabantse Delta. Het bluswater wordt opgeslagen in tanks omdat het niet op een normale manier veilig kan worden gezuiverd. Uit de test blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het water zitten zoals xyleen, naftaleen en todeween.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 Minister Opstelte van Veiligheid is onder de indruk van het werk... dat de veiligheidsregio's bij de brand in Moerdijk hebben verricht. Het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen. De inspectie moet nu onderzoeken wat er beter kan, zegt Opstelte. Als minister van Veiligheid is hij verantwoordelijk... voor de aansturing bij rampenbestrijding. Er zijn wel wat leermomenten, zegt Opstelte. Zo is het niet goed dat de website crisis.nl... een lange tijd niet te bereiken was. Volgens de laatste berichten van het RIVM. Maar dat heeft u net al gehoord. Er zijn wel schadelijke stoffen vrijgekomen in het bluswater bij de brand in Moerdijk. In Wallonië hebben de overstromingen aan drie mensen het leven gekost. Ze verongelukten toen ze met hun auto door het water slipten. Het regen- en smeltwater leidt tot grote wateroverlast in Wallonië. Wegen zijn afgesloten en kelders zijn ondergelopen. De burgemeester van de stad Couvin spreekt van een watersnood van ongekende omvang.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 En op de eerste afstand van het Europees kampioenschap schaatsen... zijn twee Nederlanders op het podium geëindigd op de 500 meter. In het Italiaanse Colelbo werd Jan Blokhuizen tweede en Koen Verweij derde. De Paul Nitswitski was de sterkste op de openingsafstand. Van de favorieten voor de titel presteerde de Noor Bukku het beste. Hij werd vierde. En Walter Oldenheuvel eindigde op plaats negen. Rens Rottevel was dertiende. Het weer. Vanavond verspreidt nog wat buien. In het zuiden wat droger, maar vannacht vanuit het westen opnieuw buien. Minima overal enkele graden boven nul. Morgen zacht en herfstachtig met een stevige zuidenwind en wat regen. De temperatuur loopt op naar 7 graden aan de kust tot 11 graden in Limburg. Zondag is het droog en wat kouder. ANEB verkeersinformatie Het valt mee met de drukte. Het is goed te merken dat er zo kort na de kerstvakantie... weinig verkeer op de weg zit. Er staat 50 kilometer aan file. De meeste files staan rond Utrecht. Wat opvalt is de drukte op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat tussen knooppunt Muiderberg en Bussum 7 kilometer. Een kapotte vrachtwagen heeft daar een tijd lang een rijstrook geblokkeerd... maar die is inmiddels weer vrij. Het is nog wel zinvol om om te rijden richting Amersfoort... vanaf knooppunt Muiderberg via Almere. filevrij vrij over de A6 en de A27. De N35 Almelo-Zwolle in beide richtingen tussen Raalte en Heino, twee kilometer fiede. staat zojuist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En de N302 Harderwijk-Kootwijk, die is dicht tussen de afrit Ermelo en Spult. Dat komt door technisch onderzoek na een ongeluk. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het nieuws van vandaag gaat vooral over de trainingsmissie. Maar we zijn ook bij het hoge water in Limburg. We hebben aandacht voor de Eschers. Cricket is dat. En kijk of we antwoord kunnen geven op de vraag waarom die lijst met geheime stoffen die in het bedrijf Chemiepak lagen opgeslagen. Waarom die lijst geheim moet blijven of dat we misschien nog meer informatie daarover boven water kunnen krijgen. Hoort u allemaal zo. We beginnen met Nederland, dat teruggaat naar Afghanistan. Tenminste, als het aan het kabinet ligt. En die missie zal niet lijken op die in Oeroeskan, benadrukt premier Rutte. De missie heeft een strikt opleidings- en trainingskarakter. Geen van de onderdelen van deze missie... zal worden ingezet voor offensieve militaire activiteiten. Duitsland is de lead nation in Kunduz. De veiligheid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 Wij moeten dat doen omdat wij willen bijdragen aan de stabilisatie, aan de stabiliteit in Afghanistan. En dat is een belang dat verre ook Afghanistan zelf te boven gaat. Dat gaat ook over de stabiliteit in de regio. Dat gaat over de stabiliteit veel breder. En dat is uiteindelijk dan ook in het belang van Nederland en van de Nederlandse burger. Veel Nederlanders en politieke partijen zeggen we hebben al genoeg gedaan. Wij hopen ook de Nederlanders te overtuigen en ook de Nederlandse politieke partijen... die nu zeggen er tegen te zijn, hopen wij te overtuigen... van de kracht van het besluit dat wij nu in de ministerraad hebben genomen. Een trainingsmissie om ervoor te zorgen dat uh, met name de Afghaanse politie... zijn werk goed kan doen, dat is het doel. Wanneer bent u tevreden? Wij zullen tevreden zijn als uh, in de periode dat wij nu aan de gang hopen te gaan... Van mei 2011 tot mei 2014, als in die periode de Afghaanse politie zich versterkt, niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Wanneer dan ook de justitiële keten, zoals wij dat met een geleerd woord noemen. Dus zeg maar alles wat met rechtspraak enzovoort te maken heeft, ook sterker eruit komt. Wanneer daardoor ook de rechtsstaat in, in Afghanistan opgekrikt wordt. En wanneer daardoor dus ook in die drie jaar de stabiliteit van Afghanistan de goede, echt de goede kant op gaat. Definitief de goede kant op gaat. En als dat gebeurt zie je ook dat er een één op één relatie zal zijn met de economische ontwikkeling van het land. Met de opbouw van democratische instellingen. En dan kan Afghanistan eindelijk uh, afstand nemen van een uh, treurig verleden. Een nobel streven, maar wel met de nodige risico's. Kunt u instaan voor de veiligheid van de Nederlanders die u wilt uitzenden? Wanneer wij een missie naar Afghanistan sturen... sturen we een missie naar een, naar een land waar natuurlijk risico's aanwezig zijn. Ja, vandaar mijn vraag, wie staat erin voor de veiligheid van deze mensen? Want Srebrenica heeft met name geleerd... dat we niet afhankelijk moeten zijn van andere naties voor onze bescherming. Wij gaan ervan uit dat, de, uh, dat we op twee manieren die veiligheid kunnen borgen... binnen de grenzen van de risico's die je altijd te nemen hebt. Dat is in eerste plaats, omdat we die Afghaanse politiemensen... die we het, het veld insturen, laten begeleiden en ondersteunen en trainen... door, door de wolgeverfde Koninklijke Marsauce en militairen van Nederlandse huizen. En wanneer het gaat om de veiligheidssituatie in Kunduz in het algemeen... laat ik dat ook even in alle duidelijkheid zeggen, anders dan kan. Duitsland is daar de lead nation, zorgt dus ook voor de overal veiligheidssituatie... en zal dus ook zorgen voor wat dan heet de force protection in, in dat gebied. Minister Rosenthal was dat in gesprek met Michiel Breedveld. In Den Haag is nog onze politiek verslaggever en buitenlandspecialist Wilco Boom. Wilco, uh, je bent op dit moment uh, natuurlijk alle reacties aan het uh, verzamelen. De grootste vraag is natuurlijk politiek gesproken. Komt er een Kamermeerderheid? Ja, met zekerheid is daar nog niks over te zeggen. Maar de verwachting is toch wel dat dat uiteindelijk gaat lukken... Uh, namelijk dat uh, op die manier dat D66, GroenLinks en de ChristenUnie... zich uh, in de loop van de komende maand uh, zullen laten overtuigen... door het kabinet uh, om in te stemmen met die missie. En als deze drie partijen dat doen, dan is er een Kamermeerderheid... en dan kan het dus allemaal doorgaan. Dan kunnen die militairen zo ongeveer in mei richting uh, Afghanistan gaan... en waar ze dan tot uh, 2014 zullen blijven. Het kabinet uh, moet van de drie partijen nog wel een aantal dingen verduidelijken... garanties geven... Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid van de Nederlandse militairen. Het moet bijvoorbeeld ook vastkomen te staan... dat er echt geen uh, geld voor ontwikkelingssamenwerking gebruikt wordt voor die missie. Dat bleef nu nog een beetje uh, in het vagen op de persconferentie. Maar D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn in beginsel positief. En als ze die garanties uh, krijgen in het Kamerdebat... Dan, dan zullen ze akkoord gaan. En Rutte zal die garanties ook wel willen geven. Maar ook weer niet te snel. Nee. Want hij moet natuurlijk ook proberen uh, zijn gedoogpartner Geert Wilders te vriend te houden. Dus... De, en die moeten zich dus niet van zich afduwen... door nu meteen al op alle eisen in te gaan. Nee. Nou ja, Wilders, je noemt het al, de gedoogpartner, die is tegen. Is er nog een poging ondernomen of kan je ergens zien in het besluit... waaruit je kunt afleiden dat Wilders misschien een beetje tegemoet is gekomen? Nee hoor, nee. En Wilders is van meet te aan tegen geweest. Die heeft ook uh, afgelopen jaren heeft de PVV steeds gezegd... dat het genoeg is geweest en uh, dat de nieuwe missies onbespreekbaar waren. Die lijn hebben ze steeds volgehouden. En dat is in de formatie ook uh, aan de orde geweest... Dat, dat, ze, dat ze elkaar wat dat betreft uh, vrij laten. Uh, ze zijn het met elkaar eens dat ze het hierover oneens zijn. Uh, dus de pogingen in die richting zijn niet ondernomen. Rutte zei overigens vandaag wel dat hij in het debat nog wel gaat proberen... de PVV mee te krijgen. Maar ik ga ervan uit dat hij wat dat betreft uh, niet veel hoop dat dat uh, tot uh, succes gaat leiden. Nee. Nou goed, dat is de PPW. Uh, dan nog eventjes naar uh, de SP, de Partij van de Arbeid ook. Ik uh, kan me herinneren dat de Partij van de Arbeid uh, ooit eens heeft gezegd, nog niet zo heel erg lang geleden... dat zo'n trainingsmissie, dat ze dat wel zagen zitten. Maar nu zijn ze weer tegen. Waarom? Ja, omdat er een te sterke militaire component in zit. Het uh, zijn niet alleen maar agenten. Er zijn, het, het merendeel is zelfs uh, militair. En dat is voor de Partij van de Arbeid de belangrijkste reden... om tegen te zijn. Uh, de, te veel NAVO, te weinig Europese Unie... We net uh, PvdA-fractievoorzitter Job Cohen aan de telefoon... en hij zegt het zo. Wij zijn daar tegen omdat uh, de, de, de, de politietrainers... ondersteund worden door militairen. Uh, wij hebben al door gezegd dat als er gevechtstroepen meegaan... dat wij een dergelijke missie onmogelijk kunnen steunen. Maar wat is daar nou zo erg aan dat, die, dat er een paar gevechtstroepen meegaan? Uh, het, is een, het is een dubbele missie. Hè. Het is aan de ene kant een Eupol missie. Dat is inderdaad waarbij uh, agenten door agenten worden opgeleid. Maar het is ook een NAVO-missie... En diegenen die daar worden opgeleid, die worden ook vervolgens echt ingezet in, uh, de, in, in de hele NAVO-strategie. En dat worden toch echt een soort van paramilitairen. Kortom, nu die militairen meegaan, uh, dat is voor ons altijd de streep geweest dat we hebben gezegd van nee, dan uh, kan het door ons niet ondersteund worden. Ja, volgens PvdA-fractievoorzitter Job Cohen heeft die nieuwe missie dus nog steeds een te sterk uh, militair karakter. En daarom is de PvdA tegen, net als de PVV en net als de SP. Goed, dan hebben we het hele spectrum in kaart gebracht. Dankjewel. Wilko. Praten verder daarover met Jan-Willem van der Pol van de Nederlandse politiebond. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, we horen hier uh, Cohen zeggen. Die, die zegt er zijn eigenlijk twee soorten missies. De ene valt onder de Europese verantwoordelijkheid. Eupol, ja. Eupol. De andere onder NAVO-verantwoordelijkheid. En er gaan eigenlijk te veel militairen mee. Ja. Uh, vindt u dat ook? Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. En ik heb. Uh ook goed geluisterd naar de persconferentie van, uh, van de heer Rutte. En die heeft gemeld dat uh, in het kader van die Eupel-missie... die 40 uh, politiemensen, dat die niet buiten de compound uh, zouden komen. Ik heb andere informatie. U, u denkt dat ze wel buiten de compound zouden komen? ja, uh, er zijn her en der wat briefingen geweest. En daar is wel nadrukkelijk gezegd. Dus die waarheid wil ik echt boven water hebben. Of mijn uh, bronnen zijn niet goed of de heer Rutte heeft het niet goed... Maar die uh, Eupol-collega's uh, gaan dus wel degelijk buiten de compound. En ja, dat is, dat is al helemaal een brug te ver. Want dat is levensgevaarlijk, om het zo ja. maar even te zeggen. Nou ja, ik heb vanmiddag uh, heel vaak het woord uh, trainingsmissie en vredesmissie gehoord. Het is daar gewoon oorlog. En uh, ik heb wat telefoontjes gepleegd, ook met mensen van Defensievakbonden. En die bevestigen dat ook. Het is, het is geen situatie waar de politie de vrede handhaaft, dan moet eerst vrede gecreëerd worden. En dat is geen taak voor politiemensen. Eigenlijk is het een soort vechtmissie, als ik u zo beluister, in uw visie. Nou ja, goed, ik, ik ga niet over mijn deskundigheid heen. Ik uh, ga staan voor mijn leden. En ik vind vooralsnog dat er op dit moment... onvoldoende waarborgen worden gecreëerd vanuit de overheid... om daar politiemensen naartoe te sturen. Ja, zullen we even luisteren hoe premier Rutte dat uh, vanmiddag zei? We sturen veertig... Politie mensen mee van de civiele politie in Nederland. Die gaan het hogere kader opleiden en die gaan zorgen voor de opbouw van de justitie in Kunduz. Er gaan in het totaal 50 mensen van de Maars mee, waarvan 20 de training zullen gaan doen in de compound. En vervolgens 30 onderdeel zijn van die zes teams die in de praktijk het gaan leren. Ja, hij zegt eigenlijk van, nou ja, dat is, het is gewoon een trainingsmissie. Daar komt het allemaal op. Ja, nou dat kan hij zeggen. Uh, dat is zijn goed recht. Uh, zoals ik uh, de informatie nu tot mij krijg, kijk ik daar toch echt anders naar. En ik heb daarnaast ook nog wat informatie ingewonnen bij mensen die uh, uh, bezig zijn in Nederland op het hoogste geweldsegment. Hè, de mensen die bij uh, speciale interventies werken. En die zeggen ook tegen mij van om dat werk te doen, zoals de Amerikanen en de Australiërs al jaren doen, die zijn daar jarenlang op voorbereid. Uh, je hebt daar wat, wat speciale skills voor nodig. Een van de skills, zoals mij geduid is, is zelfredzaamheid. Dat, dat zou op termijn wel te leren zijn, maar dat, daar gaan vele jaren overheen. Dus je kan pas trainen daar, zoals je jezelf kan redden, zo moet ik het... eigenlijk Ja, dat ja. vat u goed samen, ja. ja goed, en die ervaring hebben de Nederlanders niet? Nee. Dus is uw conclusie, dat moeten we niet doen? Nee, voor zo uh, nogmaals, de Nederlands politiebond is niet tegen trainingsmissies. Uh, maar, uh, niet ma daar. En maar niet, niet op dit daar, moment. want daar hebben we een oorlogsgebied. Oké, okay, maar dan zegt het kabinet nog iets anders. Uh, namelijk twee dingen. De F-16's gaan mee. En ze zeggen ook, we worden beschermd door de Duitsers. Ja, maar dat zeggend dat er F-16's meegaan en dat we uh, beschermd worden door, door Duitsers, Duitse militairen. Dat zegt toch eigenlijk al genoeg, meneer Versloten. Als je toch F-16's nodig hebt... Ik, zie er, ik, ik kan me dat ook hier helemaal niet voorstellen... dat we in Nederland of waar dan ook ter wereld... want er zijn vredesmissies uh, in Soedan, in Kosovo, in Cyprus... daar hebben we ook geen uh, F-16's nodig. Als je F-16's nodig hebt, dan is daar wat extra's aan de hand. Dat wil wat zeggen, zegt u Dat eigenlijk. wil wat zeggen en dan moet je daar geen politiemensen naartoe sturen. Hoe staan de politiemensen er trouwens zelf tegenover? heeft contact gehad met de leden? Nou ja, ik heb het toevallig. Ik ben vanochtend geconfronteerd met een poging tot inbraak in mijn woning. Dus ik heb er oh. twee in ieder geval gesproken. Ze waren heel snel te plaatsen. En nee, die zitten daar natuurlijk niet op te wachten. Kijk, het wordt, uh, het wordt natuurlijk, en dat zal het kabinet ook zeggen... op basis van vrijwilligheid gedaan. Maar als wij niet meer duidelijkheid krijgen over de veiligheid van onze mensen... dan gaan we deze mensen buitengewoon negatief adviseren om dit te doen. Zijn er trouwens voorwaarden te bedenken waarmee, uh, waarop... U er wel mee zou kunnen instemmen? Nou ja, dan moet je toch... Uh, een voorbeeld. In, uh, in de brief, uh, in de, de, de artikel 100 brief... Uh, daar staat dat uh, het in Kunduz in 2010 een stuk veiliger is geworden. Dat is niet zo, althans, zo zeggen mijn bronnen. Het is daar heel onveilig op dit moment. Er zijn wel veel meer aanslagen gepleegd. Kijk, op het moment dat je heel duidelijk onderzocht hebt... dat het daar veilig is en dat je dus echt kan beginnen met opbouw... dan zou je met de voorwaarden en de rechtspositie... die wij uh, ook nog moeten uitknobbelen met de minister kunnen zeggen... dan moeten ze er naartoe of kunnen ze er naartoe. Maar zo ver zijn wij nog niet. Het standpunt is duidelijk van uh, de Nederlandse Politiebond. Dank u wel, meneer Van der Pol. Jan Graag Willem van der Pol, was dat? Straks Huckleberry Finn is al dagen onderwerp van een stevige controverse. Onder meer het woord nigger is in het boek van Mark Twain vervangen door het woord slave. U hoort zo wat bewonderaar en schrijver Kees van het Hart daarvan vindt. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hoogwater in Limburg, want de temperaturen zijn aan het stijgen na een periode van kou. Sneeuw smelt, ook in de Ardennen, en een groot deel van dat smeltwater wordt door de Maas afgevoerd. Karin Alberts is in Floodorp. Is het Floodorp of Floodrop? Vloedrop. Ik kan niet geloven, maar het is echt Vloedrop. Vloedrop, dat is. Nou goed. Ligt vlakbij Roermond, heb ik me laten vertellen. Klopt. En Ka die ligt dan weer niet aan de Maas, maar nee. die ligt aan de Roer, dat plaatje. En daar komt het water uit Duitsland binnen, het smeltwater. Dat gaat hier bij Vloedrop uh, de grens over. In een klein riviertje gaat het dan zo, uh, de Roer dus, naar Roermond. En daar eindigt hij in de Maas. Maar het is hier bij Vloedrop. Nee, dan ga ik het ook zeggen. <laughs> Sorry, Floodrop, Karin. <laughs> dat. Um, dat het problemen geeft. Uh, ik heb het net gezien, uh, het is echt hoog water, het gaat over de oever heen. En daarom neemt men voorzorgsmaatregelen, vooral omdat de stroming heel snel is en de waterstanden snel kunnen wisselen. Uh, het gaat extreem snel, zei de woordvoerder die ik net gesproken heb. En hij zei, ja, om te voorkomen dat we echt last krijgen, gaan we de hele doorgaande weg die parallel loopt aan dat water van die roer, de loopt van vlootrop naar roermond... Die gaan we afzetten. Daar zijn ze nu mee bezig. Dus vandaar dat ik er iets van af ben gereden. Anders had ik zelf ingesloten. Maar dat is de reden dat we hier voorzorgsmaatregelen nemen. Voor het geval dat water over de doorgaande weg gaat klotsen. Goed, daar hoogwater- en voorzorgsmaatregelen. Dat is uh, nou, midden-noord uh, Limburg. Maar je was uh, vandaag ook in het, uh, in het zuiden, in Zuid-Limburg. Ja. Uh, Valkenburg ben je onder andere geweest. Hoe, hoe ging het daaraan toe? Valkenburg waren wat probleempjes. Daar lag het weer aan riolering die niet goed werkte, die het smeltwater niet goed kon opvoeren, uh, opvangen en afvoeren. Um, en nou, dat is inmiddels verholpen. Dat is eigenlijk vrij snel verholpen. Een stuwdam die uh, waar wat erg op moest worden, is geen probleem meer. En daarvoor was ik in Itteren. En dat ligt bij Maastricht. Daar komt de maas uh, binnen en die maas daar, die staat ook behoorlijk hoog. Maar de dijkgraaf die ik daar gesproken heb, zei er is geen enkele reden voor zorg. We houden de vinger aan de pols. We gaan uh, uh, elke zoveel uur doorkrijgen wat de prognoses zijn. Hoeveel water er gaat komen uit de Ardennen. Maar volgens de laatste voorspellingen zal dat niet op een gevaarlijk punt komen. Men houdt het in de gaten. En nou ja, zoals dat altijd gebeurt, er staan al veel mensen op dat dijkje. Zowel mensen van de pers als mensen die daar wonen. En een meneer stond daar heel nonchalant met de handen in de zakken van zijn regenjas. En ik vroeg hem of hij zich een beetje zorgen maakte. Er zit een beetje meer water dan normaal, zou ik zeggen. Nee, dit, ja, ja, ik vind het is nog het, niet schrikbarend. Nee? U bent wel wat gewend? We zijn, we zijn meer gewend, ja, ja dat wel. Het, het, het valt reuze mee. Want woonde u hier al in 1993 en 1995 toen die Maas enorm overgestroomd is? Ja, maar sindsdien is er een hele hoop gebeurd aan de Maas. Dus vroeger was er dus, ja, dus dat, dat maar een heel klein stroompje. Nou moet je kijken hoe breed die nou geworden is. Dus ik, ik heb het niet zo. Eh, volgens mij wordt het helemaal niet zo erg. Nou, maar u bent toch maar even voor de zekerheid komen ik, kijken, nee, met eigen ogen. Nee, je moet even af en zelf komen kijken. Dan zeg ik van nou, zoals ze nou zitten. Dus ik heb vanmorgen komen kijken. er komt wel wat water af. En, en, en de, ja, ja god, nee, ik maak me geen zorgen. Wordt er in het dorp over gepraat? Ja. Mensen hebben toch nog die, die, die angst van 93 en 95. Dat zit er toch nog in. En als, ja, de mensen vertrouwen de, de, de, de uitspraken van... Uh, de, de, van de waterschap niet zo erg. Die mensen willen dat uh, ja, met eigen ogen zien. Dus mensen zijn toch nog een beetje ongerust. Ja. Ik wel niet ongerust, maar de meeste mensen, de oudere mensen wel, laten we dan zo zeggen. Ik vertrouw de techniek, dus, uh, maar de meeste mensen niet meer. Goed, dat was vanuit het zuiden. Karin Albertsen, ze is dus op dit moment in Flowdrop. Het speciale informatienummer over de brand in Moerdijk is al meer dan 3000 keer gebeld. Er zijn veel vragen over gezondheid en er zijn veel klachten over irritatie aan huid en prikkelende ogen. En ook vragen bellen zich af of groenten en fruit uit de eigen tuin gegeten kunnen worden. Op het industrieterrein waar de brand woedde stinkt het nog steeds. Verslaggever Matthijs van der Wiel was er vandaag. Dit is niet nablussen wat de brand weer doet... Het is het natspuiten van de collega's die van het terrein van Chemiepak afkomen. De brandweermannen die daar controle rondjes lopen... die dragen een beschermende overal en gasmaskers. En ze worden met de brandweerspuit schoongespoten als ze klaar zijn. Ook de technische recherche draagt de volledige bescherming. Met luchtflessen zelfs. De politie is bezig met het sporenonderzoek. Daarom wordt ook het hele terrein afgezet met hoge hekken... Het is een plaatsdelict, er mag niemand zomaar op. De sloten rondom het bedrijf zien er onverminderd smerig uit. Een witte schuimlaag met rode strepen erin. De sloten zijn afgezet met linten en verder gebeurt er niks aan. Wel is er begonnen met het schoonmaken van het riool. Met de grote pompwagens en dikke slangen die in de rioolputten hangen. Ik had uh, één uh, die dus het terugkomende water op, en uh, de andere slang die gaat erin, er zit een er kop op en dan gaat uh, onder een druk van 200 bar het water gesproken. Je spuit er water in en je zuigt het aan de andere kant weer op. Dat is correct, ja. ja en wat gebeurt er met dat het water wat je opzuigt? Het water dat wordt dus opgezogen in de wagen en dat wordt dus naar ATM toegebracht. ATM? Dat is een afvalverwerkingsbedrijf. Wordt schoongemaakt. Ja. Heeft u enig idee wat u aan het opzuigen bent? Hoe vies het is? Nou, behoorlijk vies, want u kunt het zelf al ruiken. Ja, het is een beetje zoetig, hè? Ja. Ik zie uw collega's die bij de put bezig zijn, bij die dikke slang. Die hebben de volledige beschermende kleding aan, gasmasker, pak... Ik heb Capuchon over het hoofd en nu zelf helemaal niks. Nee, dat klopt, maar ik, ik sta er ook een stuk vanaf. En uh, hun staan er dus direct boven op de put. En, uh, ja, Je moet er niet inademen, dat is wel zeker. Het is, uh, dat weten we niet. We weten niet wat erin zit. Het is een voorzorgsmaatregel voor de jongens die daar bovenop bezig zijn. En dan moet het hele industrieterrein op die manier... Uh, zover als dat uh, ons bekend is, uh, moet het hele industriegebied gedaan dus ik ben worden. ben nog wel even bezig hier? We, we zijn nog even bezig, ja. En die sloten dan, want daar blijft dat vieze water maar in staan. Heeft u daar geen opdracht voor gekregen? Uh, daar is ook opdracht voor gekregen om die ook af te romen en uh, leeg te af halen. Af te romen? Ja, afromen. Uh, we halen eerst de toplaag eraf. En als de toplaag ja, eraf is, dan kunnen ze verder beoordelen hoe of dat het uh, water voor de rest vervuild is. Inmiddels zijn de eerste onderzoeksresultaten over water uit de sloten bekend. Het opgevangen bluswater bevat kankerverwekkende stoffen. Dat heeft het waterschap zojuist bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de volksgezondheid. Gemeente Moerdijk laat weten dat ze later vandaag met een gezondheidsparagraaf komen... waarin wordt uitgelegd wat dat allemaal betekent voor de volksgezondheid. Meer informatie overigens staat ook op nos.nl... inclusief een verwijzing naar het document waar al die stoffen in genoemd worden. Rumoer in Amerika rond Mark Twain's wereldberoemde boek Huckleberry Finn. In een onlangs verschenen heruitgave is het woord nikker vervangen door sleeve. Het boek gaat over de reis in de 19e eeuw van een blanke jongen over de Mississippi. Racisme en de slavernij worden op de hak genomen. Maar aan het woord nikker wordt in Amerika zoveel aanstoot genomen... dat veel scholen daar Twain's boek uit het lesprogramma hebben geschrapt. Schrijver Kees het Hart is groot bewonderaar van Mark Twain. Goedemiddag. Wat vindt u van die nieuwe uitgaven van Huckleberry Mary Finn? Ja, daar word ik echt enorm moe van. Dat, ja. duikt, dat duikt af en toe op in Amerika, die wensen om, om boeken te herschrijven. Dat geldt niet alleen voor twee, maar ook voor ander werk. En, en altijd spitst zich toe op, op Nigger. En, ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ja, het is natuurlijk wel een aanslotgevend woord. Het is zelfs beledigend. Ja, maar dat, dat, is het, dat is het nu. Maar in de periode dat het boek speelt... en in de context, in het milieu dat het speelt... Uh, in een wit milieu van mensen die slaven hielden... was het een normaal, uh, volkomen normaal woord. En juist dat uh, laat Tween in zijn werk zien. Dat het uh, binnen de, de families waarin hij is opgegroeid... Uh, dat, dat de taal zo was. Hij beschrijft dus de werkelijkheid. Het versterkt misschien eigenlijk de aanklacht. Het, uh, in mijn ogen, en uh, ik ben niet alleen... Het versterkt de aandacht. Juist om zo direct te schrijven hoe een, uh, hoe een situatie in elkaar stak. Ja, misschien is het goed om gewoon even een stukje uh, voor te lezen... zodat duidelijk wordt waar we het eigenlijk over hebben. Heeft u het boek bij de hand? Ja, ik heb bij de hand en ik heb een echt beroemde passage, die ga ik niet helemaal voorlezen. Maar daar is uh, Huck Finn enorm aan het aarzelen of hij uh, zijn metgezel Jim, uh, de slaap Jim, of die die wel uit zal leveren. En dan vraagt hij zich af, ja, ik, ik, uh, ik zou wel braaf zijn als ik hem uitleverde en het is wel zeker dat ik naar de hel ga... Uh, als ik hem uh, niet uitleef. En daarmee levert natuurlijk twee een kritiek... op de nee. hypocriete situatie. En dan staat er dit. Okay. I was trying to make my mouth say... I would do the right thing and the clean thing. Door Jim uit te leven. Hè? And go and write to that nigger's owner... and tell where he was. But deep down in me I know it was a lie. And he, dat is God... Know it too. You can't pray a lie. I found that out. Ja, yeah. nou, dat is een fantastische tekst. Hè? I, you can't pray a lie. Een leugen kan je niet bidden. Dat is een, meester, een meestelijke tekst. Ja, en dat geeft ook in één klap eigenlijk aan van wat het probleem was. Ja, zeker. zeker. En daarom moet je het eigenlijk er nooit uit schrappen, maar gewoon uh, laten staan en uh, al die puriteinen moeten. Ja. Nou ja. <laughs> We kun, kun, ja, ik, ik, vind het effe, ik word er ook wel kwaad over. Ja, ik doe niks meer. Want ik moet, het duikt één uh, in de vijf jaar, dan gebeurt het weer. Maar, maar die mensen snappen niks van literatuur. Dat is duidelijk. Meneer het Hart, ik dank u wel. Oké. Okay. Kees het Hart was dat. Radio 1. Het NOS-journaal. Eva de Jong.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 Op supersnelrechtzittingen zijn in 21 zaken verdachten veroordeeld voor wangedrag tijdens de jaarwisseling. Ze kregen soms een celstraf opgelegd, maar ook wel huisarrest tijdens de nieuwe volgend jaar. Met het supersnelrecht kan het OM binnen drie dagen zaken aan de rechter voorleggen. En het tv-programma Brandpunt mag een uitzending over misstanden bij adopties uit Ethiopië gewoon uitzenden. De adoptieouders van een Ethiopisch meisje hadden een kort geding aangespannen. Ze waren bang dat de uitzending te diep zou ingrijpen in hun privéleven. Maar de rechtbank in Amsterdam vindt dat de persvrijheid belangrijker is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Bewolking hebben we in ons land en eruit valt af en toe ook wat regen. Temperaturen in het noorden nog aan de lage kant. Op dit moment uh, plus 2, daar komt iets bij.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 ANWB, ah, verkeersinformatie. De meeste files staan vanmiddag rond Utrecht. In totaal staat er 70 kilometer. Dat is duidelijk minder dan gebruikelijk voor een vrijdagmiddag. Behalve op de A1, want daar is het wel opvallend druk... van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen knopen Diemen en Blarikum 15 kilometer. De oorzaak is eigenlijk een kapotte vrachtwagen... die er aan het begin van de spit stond. De rijstroken zijn al een tijdje weer vrij... maar dat krijg je dan toch niet meer goed. Verder zijn de files dus minder lang dan gebruikelijk... Over het algemeen 2 tot 4 kilometer. Wat wel opvalt is het ongeluk op de N35 van Zwolle naar Almelo. Zo'n is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Raalte. Staat file tussen Heino en de Raalte 4 kilometer. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOI, preferred supplier van praktisch alle top 500 bedrijven van Nederland. NCOI.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 Het NOS, het Radio 1 Journal. Natuurlijk, het internet, nos.nl, de Twitter, NOS Radio 1. En zo dadelijk gaan we een uitgebreide gesprek voeren met Job Cohen. Zijn reactie dus op die trainingsmissie in Afghanistan. En we gaan het hebben over die esjes. Dat is cricket. En de brug is zo gemaakt. Het NOS Radio 1 Journal. Ivo Talsma. Dag 1 van het EK Allround schaatsen zit erop in het Italiaanse Colalbo. En na de 500 en de 5000 meter hebben we een Nederlandse leider... van het algemeen klassement, Jan Blokhuizen. Sebastian Timmerman is in Colalbo. Sebastian, hoe verrassend is dat? Nou, ja, hij was vorige week, ruime week geleden, derde op het NK. Maar toen was hij niet helemaal fit. En hij was goed gemutst de afgelopen week. Gaf zichzelf al veel kansen. Dus wat dat betreft is het misschien niet zo verrassend dat Blokhuizen aan de leiding gaat. Maar iedereen had toch gedacht. Bukou, Skobrev, misschien wel Fabries en dan Wouter Oldeheuvel. Maar het is dus gewoon de jonge Jan Blokhuizen, oud-wereldkampioen bij de junioren... die aan de leiding gaat na de eerste dag. Maar de verschillen zijn klein. 1800 ste slechts op Koen Verwij die een prachtige vijf kilometer reed tegen Wouter. De Olde Heuvel. En Skobrev staat ook in de buurt op 36 ste derde... Bukkou vierde en Oldeheuvel vijfde. En die staat ook maar op twee seconden morgen op de 1500 meter. Dus het zit uh, dicht bij elkaar. Ja, bij de afwezigheid van Sven Kramer was het vooraf natuurlijk een heel open titelstrijd. Uh, je vertelt het al een beetje, maar welke conclusies kun je trekken naar die eerste dag? Dat uh, Blokhuizen inderdaad zo goed is als dat hij uh, eigenlijk min of meer zelf deze week had voorspeld... Uh, dat Fabrice absoluut niet meedoet. Die staat negende na de eerste dag op bijna zes seconden. Dus inderdaad toch te ziek geweest rond de kerst om echt serieus mee te doen. Uh, ja, en dat Boku en, uh, en Skobref morgen op de 1500 meter echt toe zullen, zullen moeten slaan. Alhoewel Skobref ook wel goed is op de 10 kilometer. Dus het, het, het kan echt nog alle kanten op. Ik moet er wel bij zeggen dat Jan Blokhuizen vandaag ook wel een beetje geluk heeft gehad. Want op de 500 meter trapte hij in zijn eerste bocht een blokje weg. Dat mag niet meer. Uh, sinds een aantal jaren al niet meer, wordt daar strenger op gecontroleerd. Maar normaal gesproken liggen de blokjes aan de binnenkant van de lijn. En volgens de scheidsrechter, een Nederlander, Sjaak de Koning... lag het blokje niet aan de binnenkant van de lijn, maar op de lijn. Ja, en daarmee is Jan Blokhuizen weggekomen en uh, werd hij niet gediskwalificeerd. Dus hij heeft ook wel een beetje geluk gehad vandaag. Ja, Nog even over Wouter Oldeheuvel. Klein beetje een tegenvaller... Ja, ik had hem ook wel ietsje hoger geschat. Ja, de Nederlands kampioen uh, allround. Hij probeerde het op de 5 kilometer. Hij moest zes seconden ruim goed maken op Blokhuizen. Ging er goed vandoor. Uh, was lange tijd sneller dan Skobrev. De rust die trouwens de 5 kilometer wint. En dan uh, Jan Blokhuizen. En dan Koen Verwijs, een tegenstander in die laatste rit. En toen kwam hij toch een beetje de man met de hamer tegen... aan het einde van die uh, 5 kilometer. Verwijs knokte zich terug. En uh, hij kon niet met Koen Verwijs mee, Wouter Oldeheuvel. Hij verloor de rit... En hij staat dus vijfde na de eerste dag. En eerlijk gezegd eh, had ik dat ook wel ietsje hoger gezien. Oké, okay, Sebastian. We gaan in ieder geval nog een heel mooi weekend tegemoet. Hè? Ja, absoluut. Morgen de 1500 meter bij de mannen. En uh, dan beginnen we trouwens ook aan het vrouwentenoor, wat je zou het bijna vergeten, maar die zijn hier ook gewoon in Colobo. En de vrouwen rijden morgen de 500 meter en de 3 kilometer. En daartussendoor dus de 1500 meter bij de mannen. Ja, Sebastian Timmerman. Opvallendste man was dus Jan Blokhuizen... de onverwachte leider van het Algemeen Klassement. Dat is hij mede dankzij een heel goede 5000 meter. Ja, 6.32 is gewoon, is gewoon een hele goede tijd hier... En, uh... In dit veld doe ik het gewoon hartstikke goed. En uh, zeker met die 500 meter dan rij ik gewoon een prachtig klassement nu. Bovenaan? Ja. En dan moet het gebeuren, hè? Ja. Ja, ik, uh, ik, vind, ik vind het allemaal hartstikke leuk. En uh, ik, ik voel het niet extra druk. Hè. Daarom het is het gewoon hartstikke mooi uh, om als, als eerste de tweede dag in te gaan. En uh, morgen vlammen. Ja, morgen vlammen, dat zei Jan Blokhuizen tegen Bert Maalderink. Uh, voetbal. Vitesse heeft twee nieuwe spelers aangetrokken. Eén verdediger, de 23-jarige Michiro Yasuda. Hij komt van B Gamba, Osaka en hij is de eerste Japanner ooit bij de club uit Arnhem. En verder huurt Vitesse tot het einde van het seizoen Marti Riverola van FC Barcelona, een middenvelder, 19 jaar oud. En een groot talent, maar dat spreekt bijna vanzelf als je bij Barcelona onder contract staat. En FC Utrecht ziet een speler vertrekken. Verdediger Sander Keller gaat naar Jamax Neuchatel. Keller moet nog wel tot overeenstemming komen met de Zwitserse club. Dat is het sportnieuws op dit moment. Meer sport vanavond in Langste Lijn om 10 uur hier op deze zender. Ivo Talsma was dat. De grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer, de Partij van de Arbeid... die stapte in februari uit het kabinet, februari vorig jaar... omdat ze tegen een nieuwe militaire missie in Uruzgan was. De partij keert zich nu ook definitief tegen die politietrainingsmissie... die het nieuwe kabinet naar de Afghaanse provincie Kunduz wil sturen. Luister naar Partij van de Arbeid-leider Job Cohen. Wij zijn daar tegen omdat uh, de, de, de, de politietrainers ondersteund worden door militairen. En uh, wij hebben al door gezegd dat als er gevechtstroepen meegaan... dat wij een dergelijke missie onmogelijk kunnen steunen. Maar wat is daar nou zo erg aan dat, die, dat er een paar gevechtstroepen meegaan? Het is een heel ander soort missie dan die vorige missies... waar die duidelijk offensief karakter hadden. Dit is toch, als je het kabinet moet geloven... Uh, duidelijk gericht op het uh, lesgeven aan agenten en verder niet. Nou, het is meer dan dat...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 Uh, dat is voor ons altijd de streep geweest dat we hebben gezegd van nee, dan uh, kan het door ons niet ondersteund worden. Maar uh, be bent u het ermee oneens dat dit een hele andere soort missie is dan de vorige missies? Nou ja, dat zou je nog eens even heel goed moeten bekijken uh, of dat zo is. Kijk, voor zover het die een uh, uh, uh, missie is, jazeker. Dan gaat het echt om het trainen van, uh, uh, uh, van politiemensen. Uh, voor zover het uh, gaat over de, de NAVO-trainers, dat, uh, dat, dat kan ik nog niet precies overzien. En daar wil ik nog wel eens wat meer over horen dan. Maar mij, ik heb daarvan het gevoel, en door de ondersteuning, de militaire ondersteuning die daarbij is... Uh, ook nog eens een keer de inzet van de F-16's... ja, daardoor is, het ook echt, is, is, is de militaire component is toch uh, zeker ook aanwezig... En daarvan hebben wij gezegd van nee, wij, zetten, wij trekken daar een streep. Maar de aard van de missie zit toch niet in de kleur van het uniform? Zit er toch niet in of het een groen pakje is of een blauw pakje? Dat zit, de aard van de missie zit toch in het mandaat? En het mandaat is gericht op het trainen van Afghaanse politiemensen. En de Nederlandse militairen die mogen alleen maar schieten uit zelfverdediging. Dat is toch heel anders dan in Oelskan het geval was? Nou, maar Ja, Het gaat ook over de opleiding van... van, van, van, van en, en zeker als het binnen die, die NAVO-missie is... Dan gaat het niet alleen. dan zijn dat, dan, dan zijn dat misschien in naampolitieagenten, maar dat zijn echt dus ook een soort paramilitairen. En dat is nou precies met die ondersteuning, dat is waarvan wij zeggen, dat gaat onze brug te ver. Ja, nou heeft de Partij van de Arbeid uh, destijds, uh, in februari is ze uit het kabinet gestapt vanwege die Oeroesgan-missie. Uh, wat toch een ander soort missie was dan deze. Uh, heeft de PVA zich niet te veel in dat schuttersputje van destijds verschanst? Nou ja, nee. Uh, Oh, dit is onze opvatting daarover. We hebben vier jaar lang hebben wij daar, uh, onze sporen daar verdiend, ben ik geneigd te zeggen. En uh, je ziet ook hoe dat in de wereld gewaardeerd is. We hebben daar heel veel gedaan. Uh, ook die tweede missie, dat tweede twee jaar, toen is er heel uitdrukkelijk gezegd, dat is het. En dan beëindigen we daarmee van ook deze missies. En als we op een andere manier dan een bijdrage willen leveren, ja zeker. En zeker, we hebben ook gezegd, als het dan over politietrainers gaat, ja. Maar dat moet dan ook wel binnen dat kader zijn, en wij vinden dat dat kader nu overschreden wordt. Job Cohen, partijleider van de grootste oppositiepartij, in gesprek met onze verslaggever Wilco Bon. Straks. We gingen kijken bij het Medisch centrum waar de traumahelikopters nu s'nachts niet meer mogen opstijgen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Maar niet meer, nog niet, dat moet ik zeggen. Het is HET nieuws in Engeland. De overwinning van het Engelse cricketteam op Australië... in de zogenaamde The Ashes. Voor het eerst in 24 jaar slaagde de Engelsen erin... om de Australiërs op eigen bodem te verslaan. engeland batsman Alastair Cook beseft nog nauwelijks... wat hij en zijn team hebben gepresteerd. Amazing day, Um, an amazing seven weeks, uh, you know, looking back, you know, someone had offered me this, you know, or even suggested I could have done this, uh, you no, know, have laughed at them. It's, uh, been incredible. Met mijn koek, die het nog steeds niet kan geloven. We gaan er verder over praten met onze correspondent in Engeland, Hieke Jippers. En met die in Australië, Robert Portier. Hieke, uh, om met jou maar te beginnen. Is het een en al jubelstemming in Engeland? Ja, eindelijk wordt goed gemaakt wat het Engelse voetbalteam uh, op, met, op geen enkele manier heeft weten te bereiken. En het feit dat het nou uitgerekend de Australiërs zijn voor de eerste keer in 24 jaar dat die op eigen grond worden verslagen... dat uh, uh, beheerst eigenlijk uh, uh, alles hier. En ik zal je zeggen, ik heb één commentaar opgepikt... van iemand die, denk ik, uh, uitdrukt wat heel Engeland voelt. Die zegt, I hate cricket, but it's a good day to be an Englishman. <laughs> Hoe is de stemming, Robert? Bij jou uh, in uh, Australië, zijn ze, daar, hebben ze daar echt goed gewoon flink de pee in? Ja, absoluut. Je moet vergelijken dat een nederlaag tegen Engeland in het cricket... toch wel zoiets is als dat wij verliezen van Duitsland met het voetballen. Uh, en dat komt natuurlijk omdat cricket hier een hele grote sport is. Dat Australië er altijd goed in is geweest. Nou, die tijd is helaas voorbij. En de reacties zijn dan ook dat ze het zogenaamd niet erg vinden... om te verliezen van een uh, Engeland dat zoveel beter is geweest. Maar dat het veel pijn doet, dat blijkt wel eigenlijk uit Twitter. Minister van Buitenlandse Zaken, Kevin Rudd die deed er een oproep uh, wat hij eigenlijk zou moeten gaan zeggen... als hij straks in het buitenland werd aangesproken op die nederlaag. Nou, daar kwamen eigenlijk heel veel reacties op binnen. En het merendeel kwam erop neer van... Uh, doe nou maar net, als ze ernaar vragen, alsof het allemaal maar een spelletje was. Goed, maar het is meer dan een spelletje, horen we al ook uh, uit Engeland van Hieken. Uh, we, we hebben het over die esjes. Um, waarom heet het eigenlijk die esjes? Nou, het gaat eigenlijk terug tot 1882... Dat was de eerste keer dat Australië erin slaagde om Engeland te verslaan op eigen bodem. Een krant schreef onmiddellijk een vlammend artikel waarin ze zeiden van de cricket in Engeland... dat was dood en begraven en de as moesten ze maar mee terugnemen naar Australië. Nou, de eerstvolgende keer dat het Engelse team Australië bezocht... kregen ze een mooi urntje uh, overhandigd met daarin de as van, dat denkt men in ieder geval... Uh, een deel van de wicket, een deel van, uh, van datgene wat je om moet proberen te gooien bij het cricket. Ja, het is niet helemaal duidelijk of dat er ook daadwerkelijk in zit. Wel heeft dat urntje met de asjes erin uh, de naam gegeven aan die serie. En dat is dus een serie van cricketwedstrijden, vijf wedstrijden in totaal, waarvan je ja, dus drie moet winnen. Ja, en dan uh, win je en dan wordt het feest zoals nu bij jou, uh, Hieke. Hadden de Engelsen trouwens van tevoren gedacht dat ze een kans maakten, of komt dit een beetje uit de lucht vallen? Niet echt, maar um, dit. Uh, want niemand durft eigenlijk meer te hopen. Maar wat er gebeurde uh, tijdens de serie was dat Engeland eigenlijk steeds beter werd en Australië steeds uh, uh, slechter. En ja, wat de Engelsen nu natuurlijk zeggen... is dat hun harde werk en hun sportsmanship en hun vaardigheid... dat die ervoor hebben gezorgd dat ze de bol uh, bij elkaar hielden. Ze zeggen bovendien dat die Australiërs gedurende de hele serie hebben laten merken... dat ze ongelooflijk slechte uh, verliezers zijn. Dat het Australische publiek en het Australische team bijvoorbeeld niet voor hen applaudisseerden... Als zij iets fantastisch deden en dat die Australiërs nu ook alleen maar ontzettend aan het klagen zijn over alles wat hen is aangedaan. Terwijl het gewoon om um, het toppunt van sportsmanship gaat. Dit is tenslotte de gentleman's sport. En dat wordt nu door Engeland, door het Engelse team, prachtig gesymboliseerd. En bij Australië, ik bedoel, als je verliest, dan heb je wat uit te leggen. Gaan de koppen rollen, Robert? Nou ja, die, dat lijkt er wel een beetje op, inderdaad. Er is heel veel uh, te doen geweest om de spelers die zijn geselecteerd. Er is een heel selectiecomité mee bezig. Die selectors die zeggen nu van ja, wij hebben onze klus goed gedaan. Uh, als de spelers het niet aankunnen en ze zijn gewoon niet meer goed genoeg om het op te nemen tegen de, de kampioenen van de sport. Ja, goed, dan moet je dat de spelers verwijten en niet ons. De captain van het, uh, van het uh, Australische team die lijkt inderdaad het slachtoffer te worden. Hij was uh, voor deze laatste wedstrijd al vervangen, zogenaamd vanwege een gebroken pink. pink. Maar uh, ja, de verwachting is toch wel dat dit zijn uh, laatste serie is geweest omdat hij nu drie op een rij heeft verloren. En dat was nog niet eerder voorgekomen. Dus worden, denken we, tijd voor een nieuwe koers. En in Engeland, ik zei al, groot feest. Krijgen ze dan ook zo'n zo onthalen? Ja, er zullen geen grachten zijn in, in Londen. Maar een groot onthalen op de Theems of ergens anders, Hieken? Het grote onthalen is altijd op een open bus. Maar de vorige keer Ach. dat een Engels cricketteam... op een open bus door de straten van Londen iets te vieren had... was iedereen zo dronken dat ze bijna boven van de bus vielen. Dus dat Ach. wordt niet... Uh, dat wordt waarschijnlijk niet herhaald. Maar David Cameron heeft in ieder geval... het hele team vanochtend namens de natie gefeliciteerd. Gezegd dat ze ongelooflijk uh, trots op ze zijn. En, en uh, het is duidelijk... hij zal ze mogelijk uh, zeker in Downing Street willen ontvangen. Nou, gefeliciteerd uh, daar in Engeland. En gecondoleerd, zeg ik dan, Robert, tegen jou. En dank voor het gesprek. Het is twaalf minuten voor zes... De traumahelikopters dan. De traumahelikopters in Amsterdam en Groningen. Ze zouden dit jaar ook s'nachts gaan vliegen. Maar op het laatste moment heeft staatssecretaris Job Atsma daar een stokje voor gestoken. De heli's mogen alleen in noodgevallen s'nachts opstijgen. besluit zorgt bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam... en de bemanning van de traumahelikopter voor grote frustratie. Ze waren er bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam... al helemaal klaar voor om s'nachts te gaan vliegen. De piloten kregen een speciale opleiding. De, iedereen hier op uh, het station Amsterdam is daar klaar voor. Er kwamen nieuwe helikopters. En het helikopterdek werd extra beveiligd en helemaal vernieuwd. Zodat het veilig genoeg was om s'nachts te vliegen. Herman Christiaans van het VU Centrum. Volgens mij in echt het centrum van de helikopteroperatie. Hè? Ja, We zitten hier op het dak van het VU Medisch Centrum. En uh, wat je ziet is in feite is nu leeg. De hele staat buiten, maar er lopen een paar grote rails. En hij staat op een karretje, een transponder. Waarmee hij uh, naar binnen had gereden. En er is een, bijvoorbeeld een van de ruimtes uh, waar, waarvan waarvan wij zeggen, ja, die zijn speciaal weer aangepast toen deze helikopter uh, werd gebruikt. Wat heeft het alles bij elkaar, het vuurmedicijn gekost om dit allemaal op te waarderen? Dan praat je echt over een paar miljoen. En dat is allemaal gedaan, vooral om ook s'nachts te kunnen gaan vliegen? Dat is allemaal gedaan om, om het mogelijk te maken om als mobiel medisch team met deze helikopter inzetbaar te zijn. En deze helikopter is natuurlijk gekozen, vooruitkijkend naar de... de, de, de de ontwikkelingen dat er ook nachtvliegen aan zou gaan komen. De staatssecretaris zegt: het is te gevaarlijk. Nou ja, je kan, je kan natuurlijk uh, tal van risico's bedenken uh, op het moment dat je in een gebouwde omgeving zit en je met, een, uh, met een helikopter de lucht in. Dan, dan kunnen daar risico's aan verbonden zijn. En Die risico's die kunnen denk ik uh, heel veel mensen wel al eens uh, zich voorstellen wat dat zou kunnen zijn. Heeft hij daar misschien toch niet een beetje een punt? Het medisch helikoptervliegen zoals wij dat doen, dat is Binnen luchtvaart gezien een wat risicovolle onderneming. Dat is zo. Maar wij zouden, denk ik, met z'n allen niet zo nodig vanaf die dak willen vliegen s'nachts. Als dat het risico nog eens een keer dermate verzwaart. Ook wij willen, ja, heel plat gezegd, maar het is gewoon zo. Ook wij willen gewoon dit werk doen omdat we erin geloven. Omdat we het nuttig vinden. Maar we willen ook gewoon thuiskomen. En ook de vliegers zelf geloven dat er s'nachts veilig kan worden gevlogen. Nou, ik zeg altijd de, de helikopter zelf heeft er geen last van De beperkende factor is natuurlijk de mens. Uh, we hebben heel veel dingen aan de helikopter veranderd... en apparatuur aan boord om het wat makkelijker te maken. We hebben helderheidsversterkers en we hebben lampen... om te zorgen dat we meer kunnen zien dan het, je met het oog ziet s'nachts. Dus ja, je ziet iets minder, maar je ziet goed genoeg om veilig te kunnen opereren. Persoonlijk ook, was het niet iets waarvan u zei, ik knijp me een beetje ervoor, ik vind het gevaarlijk? Persoonlijk vind ik het niet gevaarlijk. Ik heb, ik heb bij mijn vorige werkgever ook heel veel in het donker gevlogen. Uh, dus ik, ik zie niet een gevaar in, in het, als het persoonlijk als, als, als een nachtvliegen, zeg maar. Nou is vandaag het zicht hier niet zo geweldig. Maar normaal kan je vanaf hier Schiphol al niet liggen. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze uh, een optie zou zijn. Ga gewoon daar in de nacht met de helikopter staan en de mensen die hem bemannen. Nou, weet je, het punt een beetje is A, is Schiphol uh, uh, s'nachts gesloten, heel plat gezegd. Het tweede is dat wij hier onder de rook van Schiphol, door een goede communicatie met de toren, uh, in onze opstarttijd niet beperkt worden. En we hebben een periode op Schiphol gestaan toen dit dek uh, werd aangepast. En dan merkt je gewoon dat je elke oproep door het overige verkeer op Schiphol wordt vertraagd in je reactietijd. En dat gaan, dan gaat het soms over minuten. Dus daarmee is Schiphol voor ons geen plek. En het derde is, we hebben hier alles. Daar is dus zeg maar echt meer in miljoenen geïnvesteerd. En als wij dit op de grond moeten gaan doen... dan moet je eigenlijk wat we hier hebben staan op de grond erbij bouwen. Om die operatie mogelijk te maken. Het reageren op de oproep. En dit moet je actief houden omdat we hier de patiënten toe gaan brengen. Is er ook becijferd wat het zou gaan opleveren aan... Minder doden, mensen die uh, minder blijven, dat zo overhouden wanneer die trauma die s'nachts zou vliegen. Ik ben er in bij van overtuigd dat als wij overdag vliegen, wat zin en noodzaak heeft voor de mens, dat het dus over nacht tot s'nachts dus net zo hard geldt. Staatssecretaris Joop Atsma heeft inmiddels een onderzoekscommissie gevraagd... om nog eens te kijken naar de mogelijkheden van het nachtvliegen. Hij hoopt dat er binnen een paar weken een oplossing komt... waar alle partijen zich in kunnen vinden. verslag was van Olof van Jolen. En dan maak ik u even attent op nos.nl. Want wij proberen hier, het is een normale journalistieke taak... Um, sinds de brand antwoord te krijgen op uh, hoe dat nou allemaal gaat. We willen dus eigenlijk gewoon de meetgegevens in handen hebben... van de grondstalen, het bluswater en dergelijke... Hoe zo'n zoektocht nou verloopt, dat kunt u lezen op nos.nl. Bijvoorbeeld de dag van vandaag. Nou, die beginnen we dan gewoon aan het bureau met een uh, aantal vragen. Gaan we mensen bellen, het waterschap, uh, die zegt nou misschien... dat we tegen de middag met antwoorden komen, het RIVM. Erg veel in bespreking, dat staat er ook een aantal keren op. En op een gegeven moment zegt uh, het RIVM, maar ook andere instanties... nou, we gaan jullie die gegevens niet geven. Als jullie die willen, dan moeten jullie een beroep doen... op de wet openbaarheid van bestuur. hebben we vervolgens gedaan. Vervolgens melden ook allerlei instanties, waaronder crisis.nl... geen bijzonderheden gevonden bij de laatste metingen. En hoe verder je in de dag komt, hoe meer mensen zeggen... dat er niks aan de hand is. Maar als u kijkt bij vijf uur, dan staat er... we hebben de eerste gegevens van de chemische bestanddelen... van het bluswater, afkomstig van het waterschap Brabantse... Delta staat ook allemaal op de site. Dus als u wil weten hoe die chemische gegevens eruit zien. en wat voor stoffen er wel degelijk in het water zitten... en vrij zijn gekomen, dan moet u even surfen naar nos.nl. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Marjaal Hageman. De PVV heeft bij de verkiezingen voor Provinciale Staten... Twee kandidaten met een extreem rechtsverleden, dat heeft NRC Handelsblad uitgezocht. De krant is op zoek gegaan naar de profielen van de PVV-kandidaten. De verkiesbare leden met een dergelijke achtergrond zijn Matthijs Jansen, die op de Groningse lijst staat, en Alexander van Hattem in Noord-Brabant. Beiden hebben volgens NRC Handelsblad op rechtsextremistische sites gepubliceerd en met rechtsextremisten actie gevoerd. Voor het overige zijn de kandidaten voor Provinciale Staten vooral mensen die zich in het verleden hebben ingezet voor een onafhankelijk plaatselijke of regionale partij, zo concludeert de krant. Anti-islam, drijfveren of het hamer op integratie zijn voor hen nauwelijks een motief om de politiek in te gaan. Ze zijn meer bezig met klassieke VVD-thema's zoals ruimte voor ondernemerschap, vermindering van de regelgeving en een kleinere overheid, al dus NRC Handelsblad. De inspectie van risicobedrijven in Nederland staat onder druk. In het reformatorisch dagblad reageert hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding Ben Ale op de brand in Moerdijk. Hij wijst erop dat de regelgeving voor elkaar is en dat bij de arbeidsinspectie en het ministerie capabele mensen werken. Maar de inspecties klagen dat er de laatste tien jaar is bezuinigd op hun werk. Zo zijn er te weinig manuren voor inspectie... en is er te weinig tijd om alles goed te onderzoeken. De hoogleraar begrijpt dan ook niet goed... dat mensen pleiten voor een terugtrekende overheid. Als je een jaar lang geen kaartjes controleert in de trein... dan komen er ook problemen van, zegt de Delse hoogleraar Ben Allen in het Reformateurs Dagblad dus. De kidney sisters zijn vrij, melden CNN en de BBC. De twee zussen zijn na 16 jaar gevangenisstraf vrijgelaten... op voorwaarde dat de ene zus haar nier doneert aan haar zus die al jarenlang moet dialiseren. De twee werden buiten de gevangenis in Mississippi opgewacht door hun moeder... en hun inmiddels volwassen kinderen. Jamie en Gladys Scott, want zo heette ze, waren in 1994 tot levenslang veroordeeld... na een gewapende overval waarbij ze 11 dollar hadden buitgemaakt. Hun lange veroordeling is altijd omstreden geweest was de eerste keer dat de zussen voor de rechter stonden. Volgens hun advocaat wilden de zussen na hun vrijlating... eerst een goede maaltijd en direct daarna nieuwe kleren. Het water in de Maas in Limburg is flink aan het stijgen... maar de Limburgse regionale omroep L1 meldt ook... dat het hoge water in de rivier De Gul voor problemen zorgt. De Gul is op enkele plaatsen al buiten zijn oevers getreden... zoals in Valkenburg, waar het water over een kademuur stroomt... en dreigt de kelders van woningen binnen te lopen. De problemen in Valkenburg en omgeving zijn ook goed te zien... op foto's die Limburgers hebben gestuurd... naar de site van de regionale omroep. Op een van de foto's is een bordje te zien... met de stand van het hoogste water ooit in Valkenburg... De huidige waterstand is daar niet ver meer vanaf. Maar volgens Karin Omert valt het wel weer mee nu op dit moment. Het zakt. Oké, okay, maar het zijn wel prachtige foto's. Dus het loont de moeite om even naar de site van L1 te gaan. President Sarkozy die heeft genoeg van een groep krakers die een kantoorgebouw tegenover zijn elysée paleis uh, heeft ingenomen. De oproerpolitie heeft het gebouw hermetisch afgesloten, valt te lezen op de site van de BBC. Een groep van ongeveer 30 studenten is vorige maand in het leegstaande verzekeringspand getrokken. Allemaal uit protest tegen het gebrek aan huisvesting voor jongeren in de Franse hoofdstad. De Krakersgroep noemt zich Zwarte Donderdag... omdat studenten op donderdag altijd de krantenadvertenties spellen... op zoek naar kamers. Ze zeggen dat Sarkozy zich nu niet eens kan scheren... zonder dat hij aan de huisvestingsproblemen wordt herinnerd. Nou, de Krakers die hadden voor vandaag een persconferentie belegd en een open huis. En mogelijk is dat de Franse president in het keelgat geschoten. In Amsterdam is, bij een, is een grootschalig onderzoek begonnen... naar de verschillen in gezondheid bij zeven verschillende bevolkingsgroepen. Paroolbericht daarover. Het ziekenhuis AMC en de GGD willen... 60 Duizend Amsterdammers tussen de 18 en de 70 jarenlang gaan volgen. Onder bijvoorbeeld mensen met een Surinaamse of Marokkaanse achtergrond of autochtonen... komen sommige ziektes meer voor dan bij andere bevolkingsgroepen. Surinamers schijnen bijvoorbeeld vier keer vaker last van diabetes te hebben... dan autochtone Amsterdammers. Onderzoek moet aantonen of dat bijvoorbeeld genetisch is bepaald... of dat het komt door voedingspatronen of misschien wel verschillen in inkomen. Het overkoepelende orgaan van de publieke omroepen, de NPO, die gaat radio- en televisieprogramma's strenger toetsen op hun onderscheidend karakter. Dat is een NRC Handelsblad schrijft daarover op de voorpagina. Dat gebeurt via publieksonderzoeken. Zijn wij onderscheidend genoeg geweest in dit nieuwsoverzicht? Ik, denk ik zit een ja? beetje te bibber hoor. Ja, ja, we weten het niet. Goed, Uitslag uh, zal over een tijdje vast en zeker volgen. Goed, dankjewel voor het mediaoverzicht. Dan gaan we straks natuurlijk hebben over Goendus. Um, besluit van het kabinet. Het voorstel van het kabinet moet je strikt formeel uh, zeggen. Om daar een politietrainingsmissie naartoe te sturen. We gaan het uh, ook hebben met Wim van den Burg van de militaire vakbond AFNP daarover. En we hebben het natuurlijk over de samenstelling van die stoffen van het bluswater wat er allemaal bij is vrijgekomen, waar we dus dat live-blog over bijhouden. Meer nieuws ook daarover te vinden op nos.nl. Maar blijf gewoon luisteren naar de radio. Sport op Radio 1. Morgen en zondag om kwart over twaalf. de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Het EK schaatsen allround in Colombo. NOS langs de lijn. Morgen en zondag om kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.